Twee uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het Maliveld wordt actie gevoerd tegen hele hoge studieschulden. Want 30.000 euro of meer is geen uitzondering. Sinds de invoering van het leenstelsel zijn schulden van studenten hoger en hoger geworden. Want alles moet geleend worden. Waarom ben je hier? Uh, omdat we eigenlijk een fulltime studie doen, alle twee HBO-studie en daarnaast gewoon keihard moeten werken. En dat is super druk, omdat we gewoon geen geld krijgen van de overheid. Er zouden verbeteringen moeten komen in het onderwijs door middel van het instellen van het leenstelsel. En dat is dus niet gebeurd. Dus eigenlijk zijn wij de generatie die geen beter onderwijs hebben gekregen en daarvoor moesten opdraaien. De meerderheid in de politiek wil af van het leenstelsel, maar de actievoerders willen ook dat oudstudenten gecompenseerd worden. Doordat er steeds meer zonnepanelen op daken liggen, hebben brandweer, ambulance en politie vaker moeite met communiceren. Bijvoorbeeld de kabels van de panelen storen het netwerk dat de hulpverleners gebruiken. De overheid vindt dat fabrikanten en installateurs ervoor moeten zorgen dat hun apparatuur geen problemen veroorzaakt. Boven meerdere steden is een vliegtuigje gezien met daarachter een banner met de tekst 9 miljoen bedankt Siewert. Het vliegtuigje is al gespot boven Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Het is een verwijzing naar het geld dat Siewert van Linden verdiende met het verkopen van mondkapjes aan de overheid. De verkeersborden-inleveractie in Dronten is geen succes. Wie een verkeersbord heeft gestolen, kan dat daar terugbrengen zonder een boete te krijgen. Ze hangen vaak op studentenkamers, maar de teller staat nu op vier ingeleverde verkeersborden. Deze student snapt dat wel. Je zou er eigenlijk iets voor terug moeten krijgen, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Ja, dat lokt mensen vaak wel. Maar ja, wat, wat zou je ervoor moeten krijgen? Biertje. Ja, nou dan, dan zijn die bons in de klas wel wakker, denk ik. Ja, dat dan wel weer. Maar verder? Nee. Verkeersborden stelen is strafbaar. Mochten ze zich nog bedenken in Dronten, ook volgende week dinsdag, kunnen ze nog ingeleverd worden. Het weer. Het wordt 23 tot 26 graden vanmiddag, maar het is drukkend warm en vooral in het oosten kunnen pittige onweersbuien ontstaan. Morgen verandert te weinig en dan zijn de meeste buien in het oosten en zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Is getting dangerous Always made me feel blessed Oh my guardian angel You are, you are, you are You are, you are, you are You put your body Love has to C, C, F. Give your love to me, won't be a day Your sunshine, your sunshine, shining now. Your sunshine, your sunshine, your sunshine, shining now. Your sunshine. 6.9 ZFN Zf. Lady, mama. Ride.